8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De NS hoop ik over het stoppen met de Vira en natuurlijk de protesten in Turkije. Nu is het NOS-journaal met Mark Visser. De NS stopt met de Vira, meldt de Telegraaf op basis van bronnen bij de spoorwegen en ministeries. Besluit om te stoppen met de Vira is volgens de krant al enige tijd geleden genomen. Het ministerie van Financiën zou het nieuws pas naar buiten hebben willen brengen... totdat er een vervanging is gevonden voor de hoge snelheidstrein. De NS maakte vanochtend bekend dat Bert Meerstad stopt als NS-topman. Timo Hugus wordt de opvolger van Meerstad. Hij was tot nu toe nog topman van de bloemenveiling Flora Holland. De Vira-treinen tussen Amsterdam en Brussel... werden begin dit jaar al na een paar maanden uit de dienstregeling gehaald. Vrijdag maakte de Belgische spoorwegen bekend te stoppen met de treinen... omdat ze onveilig zouden zijn tns NS-personeel is bezorgd over de toekomst. Fvv Spoor zegt dat het personeel niets kan doen aan alle problemen met de Vira. Er zijn ook veel vragen bij het personeel. Wat betekent dat voor, voor mijn toekomst? Dat denken mensen natuurlijk heel logisch. Kost dit mijn baan? En men denkt natuurlijk ook wel van ja, dat is mijn, mijn opinie ook, dat er met mannenmacht nu wel gewerkt zal worden aan een alternatief... De vakbond wil garanties dat er ander werk voor het personeel komt. Volgens Berghuis heeft de FNV afspraken met de NS gemaakt... over werkgaranties voor de NS'ers... en het personeel van NS-dochter Highspeed. In de Turkse stad Istanbul zijn opnieuw gevechten geweest... tussen demonstranten en de politie. Betogers gooiden met stenen en de politie gebruikte traangas. Eerst beperkte de rellen zich tot het taxienplein en omgeving. Afgelopen nacht waren er ook rellen in de wijk Besiktas. Vertelt correspondent Bram Vermeulen.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 Dat is ook een van de dingen waar het leger, de boendesweer, bij wordt ingezet om te helpen. Met, met vervoer van mensen, met boten, het inrichten van noodopvang. Het leger helpt trouwens ook in Turingen bijvoorbeeld bij het bouwen nu van nooddijken vanochtend. In de Bijerse stad Passau bereikte de Donau een waterpeil van 11,30 meter. 30, en dat is het hoogste peil in juni in meer dan 100 jaar. Weerkundigen verwachten dat de regenval de komende dagen afneemt.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 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond is gevallen. Aanleiding voor de crisis in Helmond zijn de declaraties van wethouder Tielemans. De afgelopen twee jaar liet hij zich op kosten van de gemeente met het taxi naar het café rijden. Gisteravond heeft Tielemans gezegd dat hij niet verder wil als wethouder. Een andere lokale partij trok daarop de steun aan de coalitie in.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 20.000 over het VWO-examen Nederlands. Tot besluit het weer. Veel sluibewolking en af en toe zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag draait de wind naar het oosten... en lopen de temperaturen langzaam op. John Bakker met verkeersinformatie. Met uh, 20 files, nog maar 70 kilometer. Het lijkt erop dat de grootste problemen alweer uh, voorbij zijn. Normaal gesproken zitten we nu rond de 120 kilometer... Wel nog wat, wat aanrijdingen die voor wat vertraging zorgen. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europort, bij rotterdam IJsselmonde 4 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug nog 9 kilometer. In beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Verkeer richting Antwerpen vanuit Breda over de E19. Die kunnen beter gaan omrijden. Want er is een ongeluk gebeurd bij Loenhout. De weg is daar helemaal afgesloten. Verkeer richting Antwerpen kan vanaf knooppunt Klaverpolder beter omrijden. Via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En zo dadelijk hoort u meer over de Vira. En het opstappen van Meerstad, topman bij de NS.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. De Belgische spoorwegen waren het gedonder met de Vira begin dit jaar al helemaal zat. Ik ben het gewoon kotsbeut. Ja, oh ja, dat was het woord. De Belgen besloten vorige week definitief te stoppen en de NS zou er nu ook klaar mee zijn. Alleen heeft het contact met de NS wat vertraging opgelopen. Daar hoort u zo meer over. In de Turkse stad um, is het afgelopen nacht, Istanbul afgelopen nacht, opnieuw tot ongeregeldheden gekomen. Duizenden betogers raakten slaags met de politie. Er werd uh, met stenen gegooid. En de politie gebruikte vervolgens waterkanonnen en ook traangas. Het waren de zwaarste ongeregeldheden sinds het begin van de protesten vorige week. En niet alleen in Turkije wordt er gedemonstreerd... tegen het beleid van premier Erdogan, ook in Amsterdam... En Rotterdam waren er afgelopen weekend protestdemonstraties. Ik heb nu contact met Usje Sabaper eh, van de Turkse Jongerenbeweging uit Rotterdam. Eh, want u was daarbij, toch? Uh, dat klopt. Hoe ging het uh, in zijn werk? Wat gebeurde daar? Uh, nou, wij als Turkse Jongerenbeweging uh, zijn bij elkaar gekomen om uh, onze onmacht eigenlijk, uh, te laten zien, uh, vooral gericht naar Turkije natuurlijk... dat we met ze meeleven en, en willen laten zien dat het gewoon niet kan gebeuren. Ja. En, en wat, wat is dan um, het, het, de kern van die onvrede? Waar gaat die onvrede over? Um, nou, in werkelijkheid vormt het eigenlijk slechts een klein deel van de kwestie, maar... Um, ja, we hebben eigenlijk genoeg voorbeelden, zoals een alcoholverbod na tien uur. Uh, een abortusverbod en, en, en nu dit eigenlijk. En dit was gewoon echt de laatste druppel. En, en je ziet het verbouwen Turkije... van dat uh, taxiemplein, want daar In, gaat het dan over. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, en, en dan zie je gewoon dat heel Turkije ja, opstand van komt. En dat we eindelijk wakker uh, worden. Eindelijk wakker worden? Want al die tijd geslapen terwijl er. Terwijl Erdogan steeds strenger werd, hoe moet ik dat zien? Uh, ja, niet opgekomen voor onszelf. En, en nu, uh, nu ziet hij wat het Turkse volk eigenlijk uh, in staat is om te doen. En dat we ook niet zullen stoppen, inderdaad. Ook niet in het buitenland. Hmm. Ja. Maar bent u niet bang dat Erdogan um, steeds harder zal ingrijpen? Want hij heeft tot nu toe uh, toch gereageerd met woorden... als u kunt misschien met honderdduizend uh, mensen de straat opgaan... ik kan dat aantal uh, dat, tegenstanders dat, verdubbelen. Ja, dat klopt. Uh, hij is zelfs ook bezig met uh, rubberkogels. Uh, onschuldige mensen worden gewoon uh, ja, met rubberkogels beschoten. Gaspommen, oranje gas heb je nu ook al. En mensen kunnen er gewoon blind van worden. Er zijn zelfs voorbeelden van. en uh, ja, We hopen dat dat natuurlijk niet gaat gebeuren. En, en mocht het wel zo zijn, wij staan achter ons volk en we weten dat, dat ze niet zullen stoppen, inderdaad. Nee. Denkt u dat um, u uiteindelijk bijvoorbeeld naar uh, Turkije zal afreizen? Um, ja, daar durf ik niet echt een, een, een uitspraak over te doen. Maar uh, ja, wij hopen door, door dit soort bewegingen eigenlijk uh, te laten zien... Dat, dat we vechten gewoon tegen de gevangenisneming van honderden militairen en, en, en journalisten. En Turkije staat ook nog eens op, op nummer één met de meeste journalisten in de, in de gevangenis. En uh, ja... Wij willen gewoon dat, dat de vrijheid van de mensen, van de meningsuiting en van de media, dat dit gewoon opgelost wordt. En we zullen gewoon alles doen om dat ook uh, te laten gebeuren. Ja. En dan hopen we natuurlijk ook dat hij hier uh, aandacht aan zal schenken, in hoeverre dat uh, ook moet. Uh, aandacht aan zal schenken, wat bedoelt u daarmee? Uh, nou, dat hij ook alles zal doen om, om mee te doen met het volk... en niet om te strijden met ons, zeg maar. Er ja. nou is natuurlijk ook, ook een groot deel in Turkije het eens met Erdogan. Uh, die mensen zijn uh, nog niet op straat te zien. Uh, hoe denkt u dat dit zal, zal verlopen uiteindelijk? Nou, het, het mooie is om te zien dat alle politieke partijen in Turkije... allemaal op straat zijn. Ze zijn allemaal een, een eenheid aan het vormen. En er zullen vast wel mensen zijn die het eens zijn met Erdogan... Maar die. Uh, ik hoop dat hun ook de waarheid zullen zien. En als ze thuis willen blijven zitten, moeten ze dat natuurlijk vooral blijven doen. Maar ik, ik ben zo trots. Ik zie gewoon dat iedereen, en het maakt niet uit wie, welke politieke partij ze ook voor kiezen. Ze zijn allemaal op straat en, en opstand. En uh, ja, dat, uh, dat zal ook zo blijven. We zijn benieuwd hoe het ja. verder afloopt in Turkije. En of we ja. de onderste aan zullen houden. Uzje Sabaper, dank voor de toelichting. Dank u wel. Dan naar Bradley Manning. Later vandaag begint het proces tegen Manning, Amerikaanse soldaat. die in feite met Wikileaks begon. Hij speelde honderdduizenden documenten door aan de klokkenluiders site. Ruim drie jaar geleden werd hij aangehouden en nu staat hij terecht voor een militaire rechtbank. Correspondent Wessel de Jong in Washington vertelt wat Manning boven het hoofd hangt.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 Gaan staan om, uh, om straks iets anders te beweren. Correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. Hij zal uiteraard het proces tegen Manning volgen, dus u hoort daar meer over. En ze waren bekende gezichten op Discovery Channel, de tornadojagers Tim, Paul en Carl. Nu is een tornado hen dit weekend fataal geworden. Hoort u zo dadelijk meer over. Eerst naar de NS, want de topman Bert Meerstad stopt. Edwin van Scherrenburg van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan vanochtend ook het bericht in de Telegraaf dat de NS met de Vira stopt. Um, heeft het een met het ander te maken? Nou, om met Bert Meerstad uh, te beginnen. Die heeft eind vorig jaar uh, richting de Raad van Commissarissen aangegeven... toe te zijn aan een nieuwe stap. En er is een opvolger gevonden. Uh, en die hebben we vandaag bekendgemaakt. Dat wordt uh, Timo Huges. En hij zal vanaf 1 oktober het stokje overnemen van Bergmeerstad. En Bert Meerstad is hier tot 1 oktober actief... om ook juist uh, in dat dossier uh, tot een goede oplossing te komen... Oké, okay, dus um, Bert Meerstad moet het vira dossier nog afwikkelen. Hij is tot 1 oktober hier om juist, uh, zoals is ook eens afgesproken... met de staatssecretaris uh, ja, die belangrijke opdracht... Uh, zoveel mogelijk af te ronden. Af te ronden. En wat verstaat u dan onder uh, afronden, meneer van Nou, over de Vira uh, hebben wij uh, continu ook aangegeven... dat we daar nog uh, met uh, de staatssecretaris over in contact staan. En dat daar nog meer over komt. Daar kan ik op dit moment nog niet op uh, vooruitlopen. Uh, voor wat betreft Meerstad, ja, die heeft aangegeven toe te zijn naar een nieuwe stap. Ja, dat en, heeft u al verteld, uh, meneer Van Schermenburg. Ja. Dat begrijp ik. Dus die, uiteindelijk neemt Timo Hugus dan uh, het stokje over van uh, Meerstad. Me Meerstad gaat het VIRA-dossier afwikkelen. Maar ik ben zo benieuwd wat dat dan inhoudt. Want um, we hebben vanochtend ook gesproken met de vakbond, FNV. Die hebben al vanuit bijvoorbeeld de ondernemingsraad bij de NS begrepen dat de NS uh, al heeft besloten te stoppen met uh, de VIRA. Net zoals de Belgen dat hebben gedaan. Um, hoe, hoe, wilt u die twee verhalen gescheiden houden? Begrijp ik dat nou goed? Correct. Ik kan op dit moment wat zeggen over het vertrek van Bergmeerstad, die na twaalf jaar NS-directie dus bij 1 oktober stopt. Ja, dat uh, zei u al inderdaad. De ja. oplossingen voor de FIRA uh, worden aangedragen bij het ministerie van INM uh, en onze aandacht. Bij het ministerie daar, van wat? Van INM, van Infrastructuur en Milieu, bij ja. de staatssecretaris Mansveld... Um, en de aandeelhouder. En daar zullen wij nog over communiceren... maar op dit moment kan ik over het Vira-dossier... Uh, daar kan ik verder nog niet okay, voor uitleggen. Dus dan zegt u eigenlijk... Um, ik probeer u te begrijpen, hoor, vandaar mijn vragen... dat de NS nog geen besluit heeft genomen over de Vira. Klopt dat? Ik kan daar verder nog niet op vooruitlopen. Over Vira zullen wij nog uh, communiceren. Um, uh, dat hebben we ook aan de staatssecretaris toegezegd. Okay. Uh, en daar kan ik verder op dit moment niet op vooruitlopen. Het enige wat ik u kan vertellen is dus dat uh, Bert Meerstad... na 12 jaar per 1 oktober uh, stopt en ja. plaatsmaakt voor Timo Huges. Ja, dat zei u al inderdaad. En uh, klopt het dat u ook bij de staatssecretaris ontboden bent? Dat, dat, u, dat er vandaag een gesprek is met uh, de staatssecretaris? Er vindt inderdaad vandaag een gesprek plaats bij het ministerie van INM. Hé, hey, dat is opmerkelijk. Ja. En waarom is dat vandaag? Dat gaat over die oplossingen waar ik net met u over sprak. En, uh, waar u nog geen besluit over heeft genomen? Waar inderdaad nog geen besluit over is genomen. En uh, waar wij uh, op een gepast moment uh, meer over zullen zeggen. Zoals we dat hebben afgesproken met de staatssecretaris. Maar was er nou wel of geen besluit over de vieren genomen? Zoals ik zei, daar zullen wij nog over communiceren. Uh, maar u net dat er een besluit was genomen? Het... Nee hoor, dat heb ik niet gezegd. Ja. We hebben gecommuniceerd over het vertrek van Bert Meerstad. En die uh, maakt per oktober, 1 oktober plaats voor Timo Huges. En over de Vira heb ik op dit moment geen mededelingen over. En daar zullen we later op terugkomen. Later vandaag? Dat hoort u mij niet zeggen. Mm, deze week? Dat hoort u mij ook niet zeggen. Nee, wat hoor ik u eigenlijk wel zeggen, meneer west <laughs> Dat Bert Meerstad per 1 oktober vertrekt en plaats maakt voor Timo Hugus. En daar zijn we zeer mee geheugd. En Bert heeft 12, 80 jaar hier bij NS gestapt. En heeft eind vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Ja, dat zei u al. Edwin van Scherroburg okay. van de NS. Bedankt Fijne hoor. Dag. Ja, heel bedankt. We gaan naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Sean, hoe is het op de weg? Het valt allemaal reuze mee. 29 files, nog geen 100 kilometer bij elkaar. Nou, normaal gesproken zitten we toch tegen de 150 aan. Echt veel bijzonders is er op dit moment ook niet meer aan de hand. Wel vrij veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaken en Bunschoten 8 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk nog 6 kilometer file. De rijstroken zijn wel weer vrij. En verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen, vanaf Breda naar Antwerpen... Daar, die hebben een probleem, want de E19 bij Loenhout is daar helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Nederland kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt Klaverpolder, via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Ik praat door een beetje rust en stilte. Meino-remmers, kan je dat uh, creëren? Uh, ja. Oh. Well. <laughs> wat was dat? Ja, de, stier, de stieren van Piet Rep Die uh, hier in de Ilp. We zijn eigenlijk in het gebied tussen Purmerend en Amsterdam. En u hebt uh, vee wat u laat varen. Ja, dat klopt. In het Ilpveld ik, moet, ik uh, moet ik ze naartoe brengen. En dan gaan ze in de boot... Wat zo'n belangrijk probleem is. <laughs> ja. En dan gaan ze dan op de eilandjes. Het zijn allemaal eilandjes die... Uh... Maar zo ziet het gebied eruit. Als je er overheen zou vliegen, zie je heel veel sloten. Ja, dan is het één een, een, een legpuzzel, zeg maar. Van eilandjes en slootjes. En ook hele stuk, kleine stukjes van een van half hectare. En uh, nou ja, dan moet er een koeien op. Niet zoveel. Er gaan vaak één, twee koeien op. Ja, buitenboordmotor aan. Buitenboordmotor aan. Of de dieselmotor natuurlijk. Ja. <laughs> en uh, nou ja, dan lopen ze erop. op. Springen ze nooit van de boot af? Ja, af en toe springen ze ook uh, van de boot af. En, ja, dan halen ze weer uit de sloot vandaan. Ze willen ook af en toe niet in de boot. Dat is ook uh, dat is nog het grootste probleem. Ja. Het wegbrengen van stal. Dat bent, u, bent u nou boer of ook een beetje natuurbeheerder? Ik ben ook natuurbeheerder. Ik heb 80 hectare en ik heb overal een maaidatum een op. Ja. Dus alles moet naar 15 juni voor de vogels. In ja. De, ja, in dit de weidevogels zijn laat met broeden door de temperatuur. En dan moet je ook wachten met maaien. Uh, we, we hebben het hier over en we zijn in dit gebied... omdat het een van de dertig gebieden is die vandaag het etiket krijgen... Natura 2000-gebied te zijn, staatssecretaris Dijksma komt ook langs... later vanmiddag in het bezoekerscentrum waar we vanochtend waren. Wat gaat dat voor u betekenen dat het nu dit etiket heeft? Ja, aan één kant, uh, ja, kant wel... En aan de andere kant is het voor, voor als je iets bouwen wil op je, op je erf en stal of noem maar op, dan lopen we tegen veel meer problemen op. Ja, vergunningen en, en zo. Vergunningen en zo, terwijl het toch belangrijk is als je een diervriendelijke, ik wil misschien zelf ook nog een diervriendelijke stal bouwen. En als ik dat dan wil aanvragen bij de gemeente, nou, dan komen er allerlei extra vergunningen en die moet je, maar, moet, je moet maar afwachten of je die dan uh, krijgt. Niels Hogeweg is projectleider van dit gebied, Natura 2000-gebied. Er zijn er dus nog 30 andere, 29 andere, die dat etiket vandaag krijgen. Eerder deze maand, in mei trouwens, waren er al 30 andere gebieden aan de beurt. Kunt u zich de zorg van de boer voorstellen? Ik kan me voor een deel de zorg van de boer voorstellen. Alleen, uh, het is ook een kans... Uh, uh, ik denk dat op het moment dat je, dat je een stal wil bouwen... en uh, dat voldoet aan de eisen, dan kan je gewoon een stal bouwen in dit soort gebieden. Uh, de andere kant is dat Natuur 2000 ook een kans kan zijn. Omdat je als boer uh, je kan verbreden, je kan aan natuur gaan doen. Daar zit ook vergoeding op, je vermindert de pachtprijs. Dus ja. er zijn ook kansen. Betekent het ook dat je misschien aanspraak kan maken op subsidiegelden? Ja, dat is uh, die subsidies die er nu zijn. Maar het is voor mij wel zo, als de subsidies allemaal zouden stoppen heb ik geen brood. Dan, dan, moet, ik, dan moet ik stoppen. Ja. Ja, dan dan is het niet meer te doen om hier dan te komen. Dan is het niet te doen, de kosten, de boot, mijn trekker... Want als uh... ik dat hoor, inderdaad, koeien op een boot zetten... en die één of twee per boot verplaatst, dan je wel even... Bij. Ik weet niet, hoeveel dieren hebt u? Ja, ik heb vijf, vijftig stuks. En ik ben als ik, uh... wel even aan het varen. Ja, en voor ik, uh, als het staalperiode aanbreekt, voor ik ze weer binnen heb... dan is het niet zo dat ik zeg, van, ik ga met één dag... ik zal mijn koeien weer halen. En een boer die 80 hectare achter zijn boerderij hebt, die kan het bij wijze van spreken in twee dagen jacht is zo zijn stal in. Maar ik ben uh, een maand bezig hoor, met lokken en voeren voor ik alles weer binnen uh, heb staan. Dus varen gewoon... met koeien. U moet, u, u moet toegangsgelden vragen en een, en een tri tribunetje neerzetten. <laughs> Kijk, wat een prachtig gezicht. Nou, we gaan straks ook een stukje varen. Er cirkelt de hele dat iets boven ons. Wat is dat? Dat is een boerzwaluw. hier ja. zitten ze nog. Hier zitten ze nog. Als er vee in de stal is, dan heb je een Dat is hartstikke mooi. Ja. Net terug uit Afrika, nu nestjes aan het bouwen. Dus dat uh, gaat super. We gaan het natte gebied in. We gaan een bootje pakken... en dan gaan wij tussen de roerdompen doorvaren. De koeien staan al op, op, op de graslanden, hè? Ja, de koeien koeienlanden. Veenlanden, al. moet ik zeggen. Ja, veenlanden. Die lopen al op, uh, op het land. Ik ga elke dag naar andere. Er staan al een paar kalfjes binnen. Die hebben we net ook gehoord. Naast de stieren. Ja, die gaan straks ook naar buiten toe. Ja. Maar, maar, uh, maar. Ja, ik moet elke dag anderhalf uur... varen ik, uh, langs al mijn eilandjes om mijn beesten te tellen. Schapen, koeien... Of alles goed is, hè? dat er niks in de sloot ligt. Ja. Laten we dat maar eens gaan doen, Even we kijken of er niks in de sloot ligt. Bijzonder werk van boeren in Waterland. Drie bekende tornadojagers zijn afgelopen vrijdag om het leven gekomen... bij een tornado in Oklahoma City. Jarenlang maakten de drie opnames van tornado's... voor het televisieprogramma Storm Chasers te zien op Discovery Channel. Tim Samaras is headed right for a rain-wrapped tornado, trying to deploy scientific probes. The twister's clocking 110 miles an hour and getting more dangerous every minute. 200 yards behind Tim, Tony measures the winds feeding the tornado as he fights to keep up. Two north winds increasing in speed at 25 to 30 knots right now. Freeze are going down in our area. Why the hell do they not have a tornado warning on this thing? In de uitzendingen ging het uh, altijd goed, maar afgelopen vrijdag werd het natuurgeweld hen fataal. Renier van den Berg, zelf ook tornadojager. Renier, goedemorgen. Ja, dag Lara, goedemorgen. Drie omgekomen mannen zijn, uh, we hoorden het al, Tim Samaras, zijn zoon Paul en uh, collega hè, Carl Jong. Mm -hmm. um, ik denk dat mensen Tim Samaras vooral kennen van Discovery Channel. Stond hij bekend als een wetenschapper die ook wel eens risico's nam? Nou nee, hij stond bekend als een wetenschapper, een hele serieuze en gedreven man die dat al heel lang deed. Maar juist iemand die niet uh, de grootste risico's zou nemen en juist uh, voorzichtigheid een heel belangrijk uh, onderdeel vond van het jagen op tornado's. Mm, wat, wat zou er gebeurd kunnen zijn dan, denk je? Uh, nou, hij is dus uiteraard verrast door, het, uh, door deze tornado, maar uh, dan nog, uh, dat, dat heeft hij veel vaker meegemaakt, dat hij dan toch, uh, bij wijze van spreken, zich snel uit de voeten moet kunnen maken. Want wat hij doet voor de wetenschap, dat is dat hij als het ware een soort zondes uitzet op het pad van de tornado. Dat betekent dat je wel dichtbij moet komen dan nou, zet je die zondes op de grond en die gaan filmbeelden maken en metingen doen. En nadat de tornado er overheen gegaan is, hou je ze weer op. Ja. Nou, daar heeft hij hele succesvolle experimenten mee gedaan. Het probleem is, denk ik, deze tornado vond plaats vlakbij uh, de stad Oklahoma City... in de drukste tornadojagersstaat, om het zo maar te zeggen, Oklahoma. En als, uh, als daar tornado's rondrazen... heb je tegenwoordig zomaar duizend tornadojagers op hetzelfde stukje weg zitten. En ja, als je dan plotseling wilt vluchten omdat de tornado dichterbij komt... en je zit tegelijkertijd in een stroom van uh, andere tornadojagers... dan kan dat de reden zijn dat je niet op tijd wegkomt. Een soort file dus. Ja. He heb jij zelf ooit um, een gevaarlijke situatie meegemaakt? Ja, ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Uh, dat je uh, heel onverwacht iets uh, niet kunt doen, namelijk vluchten. Ja. We hebben het één keer gehad dat onze bus in de blubber terechtkwam. En dus vast kwam te zitten. En toen moesten wij dus lopend uh, ons uit de voeten maken. Rennen en dus, neem ik aan? Ja, ja, ja, ja, in de stroom met de regen. En uh, ja, rennen ja, precies naar een uh, laag greppel... en afwachten of de tornado over je heen kwam. Nou, dat was niet het geval. Uh, maar het geeft aan, je inderdaad, je bent dichtbij een levensgevaarlijk... en zelfs dodelijk natuurverschijnsel. En uh, ook als je er veel kennis van hebt... kan het er enkele keer misgaan door misschien materiaalpech... En zoals het de trieste geval van Tim Samaras, uh, mogelijkerwijs. Maar ik heb daar nog geen heldere analyses van gezien. Onmogelijkerwijs dus gewoon verkeersdrukte. Ja, nou dat zou wel bizar zijn. Renier van den Berg, zelf ook uh, tornadojager. Voorzichtig, Renier, dank je wel voor nu.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 De NS wil niet bevestigen of het stopt met de VIRA, zoals de Telegraaf schrijft. Wel zegt de NS dat topman Bert Meerstad stopt. Hij wordt opgevolgd door Timo Huges, nu topman van de bloemenveiling Flora Holland. De directie van de Nederlandse Spoorwegen overlegde later vandaag met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur over een oplossing voor de VIRA-problemen.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 Een brand in een kippenverwerkingsfabriek in China... heeft het leven gekost aan zeker 43 mensen. Toen het vuur zich verspreidde, zouden veel werknemers zijn ingesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan... na een aantal explosies in het elektriciteitsnetwerk. In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland... zijn duizenden mensen geëvacueerd... vanwege overstromingen en hevige regenval. Er zijn zeker drie doden gevallen.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 Betekent dat de temperatuur langzaam gaat oplopen. Aan het eind van de week zitten we rond of zelfs boven de 20 graden. Ook dan met flink wat zon en meest droog weer. En hoe is het op de weg, John Bakker? Het valt nog steeds reuze mijlaar 21 files, nog geen 70 kilometer, waar ongeveer 150 normaal zou zijn. Veel bijzonders is er ook niet aan de hand. De meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij een brugge, 6 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Bij Rotterdam-Charlo's ook daar 6 kilometer. Een verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen, wat normaal gesproken over de E19 rijdt, kan dat nu beter niet doen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Loenhout in België. Een verkeer vanuit Nederland kan dan ook beter omrijden vanaf knooppunt Klaverpolder, via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En zo dadelijk Roland Garros en aflevering nou, zoveel in de soap rond de nieuwe schaatstempel naar de ster.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 Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op de negende speeldag van het tennis toernooi van Roland Garros... staan de overige wedstrijden van de vierde ronde op het programma. En natuurlijk gisteren bereikten onder andere Jo Wilfried Tsonga... en Roger Federer de kwartfinale. Praat ik over met Jan Rolfs. Jan, Federer in de kwartfinale. Goedemorgen. Dat ja. is op zich geen nieuws, maar wel nieuws nee. is... dat hij moeite had he, met Gilles Simon uit Frankrijk. Ja, hij speelde tegen Gilles Simon, de nummer 13 van de, van de plaatsingslijst. Maar uh, Lara uh, Federer struikelde in de tweede set. En met zijn grandeur en met zijn status zie je hem dat toch eigenlijk nooit door. Doen. Dat vindt hem ook helemaal niet. Dus hij was van zijn apropos. Verliest de tweede set met 6-4. Verliest de derde met 6-2. Dan is een herstel in de vierde set 6-2. En dan wint hij natuurlijk toch ook weer de vijfde set met 6-3. Maar het was een, een spannende wedstrijd hier op Koer. Philippe uh, Sartier. Gilles Simon speelde toch ook aanvallend tennis. Dat zijn we niet echt van hem gewend. Vaak, vaak is het een verdedigende tennisser. Maar ja, Federer. Uh, heeft altijd wel zo'n wedstrijd in het toernooi in een Grand Slam dat het moeilijk gaat. En vederde dus voor de 36e achterin volgende keer Lara naar de kwartfinale van een Grand Slam. Dat is een enorme prestatie. Ja, maar goed, daar staat dan Jo-Wilfried Tsonga. Ja, dat wordt dan lastig, hoor. Ja, wordt het Och, moeilijk? Ja, die heeft nog geen set verloren, dit, uh, dit toernooi. En speelde fantastisch tegen Trojitski, ook hier op het centercourt. Uh, Songa met zijn servicen en zijn voorhand. Ja, die kan het Federer enorm lastig gaan maken. Maar ik denk dat Federer toch ook wel een enorme boost heeft gekregen... van die wedstrijd tegen, tegen Gilles Simon. Oké, okay, nou, dat wachten wij af. Vandaag speelt um, ook als eerste geplaatste Novak Djokovic... Ja. om de kwartfinale te bereiken. Hij um, moet tegen Koolschrijber, hè, de ja. Duitser? Wat denk je? Ja, maar er is wel het een en ander gebeurd met, uh, met Djokovic natuurlijk. Hij speelde tegen Dimitrov afgelopen zaterdag. En na afloop van die partij hoorde hij dat Jelena Kensic is overleden. Dat is de 77-jarige ontdekker eigenlijk van Novak Djokovic in het tennis. En hij was uh, natuurlijk daar helemaal van Zegt Zegde zijn persconferentie af. heeft daarnaast ook last van zijn schouder. We weten eigenlijk niet helemaal hoe het met hem is uh, vandaag, uh, want hij heeft zich verder ook niet laten zien. Uh, en het is sowieso natuurlijk een moeilijke partij tegen Koolschuijber, de Duitser uit Augsburg. Ze speelde in 2009, ook hier op Roland-Goros in de tweede ronde. En toen won Djokovic drie keer 6-4. Maar ik denk dat Djokovic het echt wel gaat redden vandaag, ook in drie sets vermoed ik. Oké, okay, maar goed, er moet zijn hoofd wel leeg zijn bedoel je Ja, ja, ja dat ja. is de vraag. Ja. En Nadal komt in actie. Ja. Uh, wat verwacht je van zijn partij tegen Nishikori? Kai Nishikori, de Japaner, ja, de nummer 15 van de plaatsingslijst. De vorm is er nog niet bij Nadal, Lara. Hij kroop in de eerste ronde door het oog van de naal tegen Brands. Had het ook lastig tegen Martin Kliesman... en dan die partij van het weekend tegen Fognini. Uh, hij won wel, maar kon niet echt domineren met zijn voorrent. Had te weinig diepte in zijn spel. En dus nu tegen Kai Nishikori, de, de Japaner dus. Ze hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld op Greffel. En let op, hè, Nishikori heeft wel federen uitgeschakeld in Madrid... dus kan echt wel tennissen op Greffel... En Nadal zal echt beter moeten gaan spelen, dus meer diepte in zijn spel moeten krijgen. Die voren zal, zal echt weer zijn ouderwetse wapen moeten worden. Wil die van Kai Nishikori uh, kunnen winnen, want de vorm nogmaals is er nog niet bij de Goed. En uh, de vrouwen tot zondag eventjes, waar moeten we op letten vandaag? Maria Sharapova tegen Sloan Stevens. Sloan Stevens is dat Amerikaanse talentje uit Florida. Die uh, heeft allerlei leuke teksten. Uh, is, een, is eigenlijk een, echt een beetje een nieuw gezicht. Hij uh, gaat al een tijdje mee hoor. Maar uh, ja, een soort, soort tegenhanger van, van de sussies Williams. Daar is ook helemaal niet goed mee binnen het Amerikaanse tenniskamp. Huh. Maar uh, uh, ze heeft al gezegd, uh, ze heeft gewoon dik verloren van Sharapova in Rome 6-2-6-1. Maar de Amerikaanse heeft dus gezegd van dit wordt een hele andere wedstrijd. Wacht maar af in, de, in, in deze wedstrijd dus tegen Maria Sharapova. De winnares dus van vorig jaar. Ik ben benieuwd wat dat wordt uh, vanmiddag. En ik met jou Jan Roos. We gaan allemaal weer kijken en horen het later. Dank je. Ja, wat wordt nou de schaatstempel van Nederland? We blijven bij de sport. Uh, Almere presenteert vanavond de plannen voor Ice Dome, zoals het moet gaan heten. Vorig weekend besloot de KNSB het advies van de beoordelingscommissie... om voor Almere te kiezen te negeren. Ja, Dat leidde, heeft het allemaal kunnen horen tot een storm van protest in Friesland. De KNSB stelde het besluit vervolgens uit. Wordt vervolgd. Sporteconoom Willem de Boer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Um, u hebt naar de stukken gekeken, hè? Wat, wat valt u daarin op? Nou, wat opvalt zijn twee dingen. Uh, het eerste is natuurlijk dat de plannen in uh, Almere en Zoetermeer... Uh, van een veel grotere schaal zijn dan die in uh, Heerveen. En het tweede, en dat heeft daar wel mee te maken... is dat de plannen in uh, die eerstgenoemde uh, plaatsen... Uh, nog veel uh, priller zijn dan de... Dat in die half, die half staat men eigenlijk uh, op het punt om uh, de spade in de grond te slaan. Mm -hmm. Terwijl in Zoetermeer uh, en Almere de plannen eigenlijk net aan het uh, vormen zijn. En je ziet het ook al bij Almere dat daar uh, een jaar geleden de plannen nog een uh, 75 miljoen behelsten En inmiddels zijn gegroeid tot 183 miljoen. Zo. Dus daar, uh, ja, daar, daar zijn nog wel wat vragen over. Nou, uh, bij deze dan, die ster Want uh, als daar zo'n groter prijskaartje ook opgeplakt uh, zit. Uh, groter dan in Friesland. En ook... Um, is, is het evenveel als in Soetermeer trouwens? Wat ze willen gaan uh, besteden in Almere? Dat, dat is heel erg vergelijkbaar. Dat is 100, 183 om 185 miljoen uh, okay. volgens uh, de laatste informatie. Want de grote vraag is natuurlijk of dat niet te veel is, zo'n investering. Of dat terug te verdienen is. Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, door het schaatsen alleen zal dat uh, heel moeilijk kunnen... Uh, uh, het lijkt me een hele grote investering. Uh, en misschien dat, uh, dat we in Almere en uh, ook in Zoetermeer proberen via andere uh, zaken uh, terug te verdienen. Dat zou dan evenementen kunnen zijn, uh, concerten. Maar daarmee wordt het een soort concertzaal, wat ja. uh, dan eigenlijk ook een, een vrij edelde ijsbaan is. Um, zo zou je het re misschien rendabel kunnen maken. Maar... maar goed, dat zien we in Amsterdam ook. De Arena is ook meer dan alleen maar uh, een, een voetbalstadion. Maar de, de, de uitgangspositie is natuurlijk wel dat het een gaafval moet zijn. En het probleem eigenlijk is, is dat diezelfde arena, maar ook bijvoorbeeld de, de Heineken Music Hall en uh, de Ziggo Dome in, Zuid, in Amsterdam Zuidoost, uh, nogal uh, concurrenten zouden kunnen zijn. Dus is daar wel markt voor? Daar uh, um, heb ik zo mijn twijfels over. Als ik u zo hoor, dan zijn de kansen met het uitstel voor TIOF misschien wel groter geworden? Dat zou kunnen. Er wordt nu ook gecheckt door Ernst en Jong, uh, of de haalbaarheid van de van de uh, drie plannen uh, nou, of die wel in orde is. Mm -hmm. Daar is al eerder uh, door uh, andere partijen naar gekeken en die hebben gezegd, van, nou, dat lijkt er wel mee door te kunnen. Mijn inschatting is dat de, de plannen in uh, Zoetermeer en in Almere. Um, ja, eigenlijk uh, eerst een reality check nodig hebben. En uh, het, is niet, het is niet uitgesloten dat op die plekken een goede uh, ijstempel moet komen. Dat is misschien heel verstandig, zelfs. Ja. Maar de omvang van, die, van, die, uh, van de huidige plannen die, uh, zijn niet uh, uh, realistisch. Goed. Nou, u was in ieder geval heel duidelijk. Willem de Boer van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dank hoor. Graag gedaan. En de verkeersinformatie, Bakker, hoe gaat het met de ochtendspits? Ja, prima. 19 files, nog geen 70 kilometer bij elkaar. Lekker rustig, ja, hè? He? Ja, het valt, uh, valt reuze mee, hoor. Normaal zitten we zo rond de 150. Dus uh, ja, echt veel bijzonders is er ook niet aan de hand. De meeste vertragingen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij 1 Brugge, 6 kilometer. 9 kilometer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... voor naar Heide. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer... Nog wel wat problemen op de E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Er is een ongeluk gebeurd bij Loenhout in België. En daarom kan het verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen... beter niet over de E19 rijden, maar omrijden... vanaf Klaverpolder via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Wij rijden door met de trein naar Rotterdam Centraal heeft dat gehoord vanochtend. De NS stopt met de Vira. Dat meldt althans de Telegraaf vanochtend. Inmiddels is het via FNW ook wel weer bevestigd... door de ondernemingsraad bij de NS. Um, maar de NS zelf wil dat nog niet bevestigen in onze uitzending. Alleen het vertrek van topman Bert Meerstad... werd officieel bekendgemaakt tot vijf keer toe in onze uitzending. Verslaggever Paul Sanders is op Rotterdam Centraal. Ik zei het al, op Perron 3. Dat is toch het vertrekpunt van de Vira, hè, Paul? Jazeker, uh, door de week vertrekt de Vira richting Parijs. Via Brussel naar, uh, of naar Parijs vertrekt inderdaad vanaf spoor 3. En uh, in het weekend af en toe ook nog wel eens van spoor 1. Maar vooral van spoor 3, daar uh, gaat de trein richting Parijs. De, de Vira naar Breda, die is overigens zojuist vertrokken met een kwartier vertraging. En dat is, uh, schijnt een beetje standaard te zijn als ik het zo aan mensen vraag hier op het perron. Denk jij dat de Vira gemist wordt, uh, Paul? Hé. Hey. Dan valt de lijn met Paul Sanders op Rotterdam Centraalweg. Want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat de reizigers vinden. Paul, ben jij daar inmiddels weer? Nee, volgens mij is dat. Ja. Ik hoor jou wel. Hoor ja, ik mij hoor jou ook? nu ook. Gelukkig. Oh, heel goed. Goed zo. Ja, je vroeg wat de passagiers ervan vinden. Precies. Hè? Als ik het goed heb begrepen. Ja, nou ik heb inderdaad wat, een paar passagiers heb ik wat gevraagd. Nou, de meeste mensen die hier op het perron staan te wachten op de Vira naar Parijs, die gaan één keer hun leven met, uh, met de Vira, want die moeten naar Brussel, naar het vliegveld, uh, om op vakantie te gaan, dus die hebben het allemaal niet zo uh, gevolgd. Ik heb ook eventjes naar praten met wat mensen van de NS en die hebben het natuurlijk wel gevolgd, want die hebben er elke dag mee te maken. Altijd als er problemen zijn met die vira, ja, dan uh, moeten zij het uitleggen aan boze passagiers. Ik sprak met een, een, een collecteur die liever niet op de radio wilde... maar die vertelde mij wel toen ik het woord Vira liet vallen... toen betrok zijn gezicht en zei meneer, daar krijg ik zo'n kopijn van, van die trein. Dus dat uh, is zeg maar wel een beetje wat er leeft bij het NS-personeel. Die zien misschien toch die Vira liever gaan dan, uh, dan komen... maar oké, okay, ik heb slechts één of twee mensen gesproken... dat ik weet natuurlijk niet of dat voor alle NS-personeelsleden geldt. Tja, die Vira die gaat niet en die komt waarschijnlijk ook niet. Dank je wel.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 Sander van Hoorn was dat en hij zal het voor u in de gaten houden vanuit Libanon. Meino Remmers heeft ons vanochtend al heel wat prachtige natuur bezorgd... maar nu is het tijd uh, om uh, aan het werk te gaan, begreep ik, Meino. Ja, de koeien hè? De koeien worden hier verplaatst door de boer met een boot. Niet met de trekker, met een boot. Want het is een waterrijk gebied, dit Natura 2000-gebied. We stappen aan boord van de flat. Ik hoor net, het is ook trekken geblazen... Ja, uh, in de Rietlanden komen heel veel, uh, groeien heel veel boompjes, berken en elzen komen daarop. En dat heeft voor een deel te maken met to, toch de bemesting die uit de lucht vandaan komt. Dus als je niks doet, wordt het bos. Dan wordt het allemaal een moerasbos. Ja, dat klopt. En dat moeten we niet hebben? En uh, dat willen we niet hebben voor de soorten die we hier willen behouden. Want daarom wordt dit een Natura 2000-gebied. Het heeft te maken met de soorten. Het is geen willekeur. Het is niet van, oh, het ziet er mooi uit. Ze kijken echt naar de soorten planten en de soorten vogels. Ja, dat klopt. En uh, wat hier, er zijn hier wel ook moerasbossen aangewezen... Die, die, die historisch heel belangrijk zijn. Maar het gaat vooral om, om weidevogels, het gaat om ruerdomp, het gaat om rietvogels... het gaat om, om de Noorse woelmuis, het gaat om heel veel plantensoorten... die ja. in het open landschap groeien. Daar is het voor aangewezen. Het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de boer. Zullen we starten? Ja, dat is goed. Ik zal de motor starten. Vandaag komt de staatssecretaris hier naartoe. Het is Natura 2000-gebied geworden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld ook niet meer zo hard mag varen hier eigenlijk, hè? Nee, we mogen vijf kilometer varen. Dat is eigenlijk uh, roeien. Ja. Eigenlijk gaat het niet, want ik, ik, ik moet naar uh, tachtig perceeltjes varen. Om de, om de koeien in de om gaten de, te houden? Ja, ik kan er eentje op in de sloot leggen, een schaap op zijn rug leggen. Nou, dat is met vijf kilometer mij, per uur niet te doen op dit gebied. Dat is eigenlijk niet te doen. Dan moet ik, ben ik mijn hele middag kwijt. Dan ben ik alleen maar aan het varen. Dat gaat ook niet. Waar gaan we nou heen? We gaan nou even kijken of ik heb daar drie koeien lopen of die er nog lopen. NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Vertel, wat heb je allemaal in het mediaoverzicht? Op Twitter reageert CDA Kamerlid Sander de Rouwen op het einde van de vira. Hij kritiseert het ministerie in zijn tweet. Opnieuw, geen enkele reactie en info van ministeries op, vira, op het Vira Fiasco. Door de ochtendkrant en Belgisch TV wordt de Kamer wel geïnformeerd. Andere Kamerleden lijken tot dusver nog niet wakker. U hoorde Lideke Morsinkhoff, hoort er zo weer. CNN heeft over de redder op het Taksimplein in Istanbul... gesproken met Turkse journaliste Ashley Aydan Bas. Volgens haar doet de bekritiseerde Turkse premier Erdogan... wel degelijk een aantal dingen goed, zoals bijvoorbeeld zorgen dat de economie draait. Maar hij moet zijn paternalistische stijl aanpassen, vindt ze. En niet denken dat hij weet wat goed is voor alle Turken. De Britse krant Independent waarschuwt Erdogan... De krant wil geen vergelijking trekken tussen de gebeurtenissen... op het Taksimplein en de Arabische Lente, omdat Turkije een democratie is. Maar als Erdogan de democratie blijft inperken... bijvoorbeeld via beperkingen voor de media, is dat wellicht niet lang meer zo. De krant roept Erdogan op het niet zo ver te laten komen. Het regent maar door in Centraal-Europa. Hij heeft er eerder over kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal. Dat leidt onder andere in Tsjechië tot grote problemen. De Preak Post meldt dat acht metrostations inmiddels zijn gesloten... omdat het water naar binnen terecht te lopen ook wordt overwogen om delen van de stad te evacueren. En daar kan als het moet ook het leger voor worden ingezet. Hoog bezoek vandaag voor Duitsland, want koning Willem-Alexander... en koningin Maxima komen daar op bezoek. Ze gaan eerst bij Angela Merkel langs in Berlijn... en daarna gaat de reis naar Hessen en Baden-Württemberg. De wisbalende koerier weet al voor wie het bezoek aan die stad... het meest spannend is voor een 9-jarig meisje met de naam... Maxima. Ja, dat meisje had zich als medenaamgenoot van de koningin gemeld bij het stadhuis. En niet zonder succes, ze mag haar koninklijke naamgenoot een bosje bloemen aanbieden. En uh, verder staat het voor het koningspaar. Het schudden van een heleboel handen op het programma... en de ingebruikname van een bijzonder klokkenspel. En er is ook nog iemand die er niet bij kan zijn. Otto Frieke, Duitse politicus, Nederlands sprekend. En hij vindt het erg jammer dat hij het bezoek moet missen. Okay, hij twittert dat hij de komende weken onafgebroken in Berlijn moet zijn... en zo helaas met treurende smiley erbij het bezoek niet kan bijwonen. Dankjewel, je Benut uw organisatie de potentie van mobiele technologie? Draagt het bij aan uw ambitie voor verdere groei van klanten... en aan efficiëntie op de werkvloer? Het realiseren van rendement met mobiele toepassingen